4 uur waterwalgemoed met het nrs journaal Het aantal te dikke peuters in de VS is tussen 2003 en 2012 met bijna de helft afgenomen, blijkt uit nieuw gezondheidsonderzoek. Bedenkers van campagnes om Amerikanen gezonder te laten eten noemen dit het eerste bewijs van hun succes. Maar sommige experts vinden dat te voorbarig. Ze wijzen erop dat oudere kinderen en volwassenen in het onderzoek niet minder overgewicht hebben dan tien jaar geleden. Overgewicht is een van de grootste gezondheidsproblemen in de Verenigde Staten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft de ambassadeur van Oeganda op het matje geroepen... vanwege de anti-homo-wet die in het Centraal-Afrikaanse land is aangenomen. Eerder maakte het kabinet al bekend... dat alle Nederlandse ontwikkelingshulp aan de Oegandese regering is opgeschort. De Nederlandse ambassadeur in Oeganda... heeft de zorgen over de nieuwe wet doorgegeven aan de premier van het land. Door de wet kunnen homoseksuelen levenslang in de cel terechtkomen. Een Canadese arts heeft 10 jaar cel gekregen voor het misbruiken van 21 vrouwelijke patiënten. De slachtoffers, tussen de 25 en 75 jaar oud, hebben verklaard dat de anesthesist hen kuste, streelde en aanrande. Ze waren verdoofd, maar wel bij bewustzijn, waardoor ze het misbruik hulpeloos moesten ondergaan. De arts van 65 sloeg toe in een ziekenhuis in Toronto, waar hij al ruim 20 jaar werkte. Hij gaat in beroep tegen de veroordeling. Volgens hem hebben de vrouwen door de verdoving gedroomd dat hij ze misbruikte. Utrecht heeft een omstreden inwonersenquête... over de komende gemeenteraadsverkiezingen weer ingetrokken. In de enquête werd inwoners gevraagd naar hun stemgedrag. Oppositiepartijen vonden dat sommige vragen en stellingen... de verkiezingsuitslag zouden kunnen beïnvloeden. De vragenlijst was maandag via internet verspreid. De gemeente vernietigt alle ingevulde lijsten die al waren binnengekomen. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt tot een graad of 5. Overdag geregeld zon en een graad of 11. Dit was het NW-journaal. Radio 1 WNL Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 26 februari 2014 en op deze woensdag aandacht voor het succes van Zwollenaren in Sochi. Vijf medailles. Een trotse burgemeester maakt zich op voor de huldiging van zijn helden. Een Nederlandse genomineerde voor een Digital Emmy. En wie wil er nou geen schattig egeltje in de achtertuin? De Partij voor de Dieren in Utrecht wil in ieder geval dat wij onze tuinen egelvriendelijk maken. Reageren op deze uitzending kan natuurlijk. Bel dan naar ons gratis nummer uh, 0800-1121, dus 0800-1121. Of Twitter mee met de hashtag WNL. Onze online volgen, dat kan ook. Op Twitter vind je ons via het nacht We beginnen met Anno, onze terugblik op vandaag in het verleden. Voor de Anno van 26 februari hadden we een legioen aan opties. Bijvoorbeeld de geboortedag van Johnny Cash... die we bij nog steeds wakker hebben gevierd middels live muziek. Maar ook Fat Domino is vandaag jarig. De legendarische rock- en -roll artiest en zanger van de klassieker Blueberry Hill... is vandaag 86 jaar geworden. We bespreken het leven en de muziek van Vets Domino met muziekprofessor Flip van der Ende, werkzaam voor Penguin Radio en het Conservatorium van Amsterdam. Goedemorgen, Flip. Goedemorgen. Laten we beginnen met een opfrissertje. Het is nog vroeg. Uh, voor de luisteraars die het even niet meer weten, kun je uitleggen wie Vets Domino is? Vets Domino is een hele grote, iets te gezette zanger uit New Orleans. Die vanaf 1950 ongeveer tot, nou, wat zal het zijn? 10, 15 jaar geleden hele mooie muziek maakt. Ja, nou, want vetse Domino vooral uh, in de jaren 50 en 60 uh, groot. Uh, ja. Wat voor status had hij toen de tijd? Uh, nou, hij is eigenlijk per toeval is hij onder de rock'n'roll vlag uh, gepresenteerd. Maar hij maakte al muziek ver voordat Elvis uh, daarmee begon. Hij was bijzonder populair, maar dat kwam ook omdat hij uh, vergeleken met de meeste rock'n'roll zangers lief en ongevaarlijk was. Ja, wat voor, wat voor soort muziek maakte hij? Hij maakte uh, rhythm en blues, maar dan in een New Orleans-stijl. En New Orleans-stijl is een beetje Caribisch. En die uh, typeert zich vooral door het uh, gebruik van de piano. Hij was een pianist. Rock'n'roll roll associëren we altijd met mensen met moeilijke levens. Uh, uh, die over het algemeen ook niet zo heel oud worden. Vets uh, uh, Domino past niet helemaal in dat plaatje integendeel Hij heeft hij ook nooit gedaan eigenlijk. Hij is, uh, waar Elvis probeerde stoer te zijn en zijn tijdgenoten was hij gewoon een goedmoedige zanger... die uh, de, de, ja, leuke dansbare muziek maakte op het moment dat er heel veel behoefte aan was. Ja. Uh, uh, heb jij hem wel eens live gezien? Ja, ik heb hem een keer in de Doelen gezien in Rotterdam heel lang geleden. En wat ik me kan herinneren is dat hij achter een hele grote vleugel zat. En die vleugels staan aan het begin van het concert links op het podium. Aan het eind van het concert stond hij helemaal rechts op het podium. Ik... Dat moet je toch even uitleggen, denk ik. Hij, hij speelde zo hard en hij duwde met zijn buik zo hard tegen die vleugel. dat hij langzaam maar zeker de reis maakte van links naar rechts op het podium. Ja, wat van belang is bij dit soort grote muzikanten. is dat ze ook altijd hun nalatenschap uh, laten doorklinken in muziek van anderen. Uh, wat, wat is zijn invloed op andere muzikanten geweest? Uh... Nou, er zijn een aantal voorbeelden van, maar het bekendste voorbeeld is de Lady Madonna van de Beatles. De, de, uh, uh, is, dat is eigenlijk voor uh, vet voor, uh, voor geschreven, en het was ook een grote eer toen hij het later coverde. Ja, ja. Hij, is, ja, hij, is, hij is de boogie woogie, de rocker, hij is de pianoman. Wat voor uh, status heeft Vets Domino in Nederland? In Nederland was hij volgens mij nog populairder dan, uh, dan in uh, andere landen. Hij heeft echt heel veel hits gehad. Ik denk dat hij ook, nou, wat zal het zijn, 25 hele grote hits heeft gehad in een periode van 10 jaar. Hmm, waar, waar zou dat dan liggen dat hij hier dan populairder zou zijn? Ik weet het niet uh, uh, precies, maar ik denk de toegankelijkheid. En, en, en zijn brede inzetbaarheid. Het was rhythm and blues, het is uh, vrij tijdloze muziek. Niet zo aan modes modus als uh, de meeste van zijn tijdgenoten. En hij kwam regelmatig spelen, wat je van Elvis niet kan zeggen. Dat zal ook een, uh, een rol hebben gespeeld. En uh, uh, ja, het, het is gewoon muziek waar je vrolijk van wordt. Hm. Dus uh, als je niet van Fats houdt, dan hou je niet van muziek. Ja, we we lieten het net al in de, in de intro, lieten we, liet we de titel afvallen. Blueberry Hill, daar is hij onlosmakelijk aan verbonden. Ja. Um, wat valt er te vertellen over dit nummer? Het is niet zijn nummer, het is een nummer uit 1940, was er dan heel veel versies, een soort van hit was in Amerika. Maar hij heeft er echt een wereldwijde hit van gemaakt. Het feit dat je uh, dat als eerste nummer noemt als je Fats Domino zegt, dat betekent wel dat het uh, zijn signature tune is geworden. Ja, 86 jaar dus alweer geworden vandaag, die man. Uh, Respectabele leeftijd. Ja, flink, flink al. Uh, nou, een aantal jaren geleden rond Orkaan Katrina dachten we even dat hij er niet meer zou zijn. Hè? Ja, toen was hij even zoek, toen is hij een paar, paar dagen zoek geweest, ja. Tot oplossing van iedereen kwam hij weer boven drijven. zou wou ik bijna zeggen. Ja, alleen, alleen wel uh, uiteindelijk uh, uh, uh, wat gouden platen kwijtgeraakt, volgens mij, in de overstroming. Ja, en ik geloof ook dat hij sinds die nood meer heeft opgetreden. Het uh -huh. heeft wel uh, uh, indruk gemaakt op ja, hem. ja, want hoe gaat het met hem? We, weten we dat? Ik heb geen idee. Het is eigenlijk het laagste wat ik heb gehoord is dat hij zoek was bij Katrina. En dat hij nogal emotioneel aangeslagen was. Toen hij een paar dagen later opdook. En bij mijn weten heeft hij nooit meer iets gedaan. Hij heeft sowieso geen platen meer gemaakt sinds 1975 of zo. Maar hij heeft is wel altijd blijven optreden, ja. maar uh, sinds Katrina niet meer. Denk je dat het er nog een keer in, in zal zitten? Hij is 86. Dat denk ik niet. Nee, nee, was hem. Maar uh, hij is wel 86 geworden vandaag en dat kunnen de meeste mensen uit de rock and roll niet zeggen. Laat hem dan Precies. ook maar uh, draaien. Blueberry Hill flip. dankjewel. Graag gedaan. I found my dream. Yeah. Low speed melody but all of the vibes 86 jaar oud geworden vandaag. Deze man, vet Domino, u hoorde Blueberry Hill op Radio 1. 10 minuten over vier. Ja, het is nog vroeg deze woensdagmorgen... maar de kranten die zijn inmiddels weer onderweg. Daar hebben ze al op tafel liggen en uh, Teun verstegen. Goedemorgen, jij hebt ze al doorgenomen. Goedemorgen, ja. In de kranten vandaag... de Nederlandse Bonnie en Clyde zijn nog altijd spoorloos. Klopt het AD? En in diezelfde krant doet de familie... Uh, van het op de vlucht geslagen gangsterduo... een uh, dringend beroep om zich snel aan te geven... Een interview met Olly Reen over de economische vooruitzichten... van Nederland in Trouw. De EU-commissaris zegt daarin dat het voor Nederland goed is... dat de groei sterker is dan eerder voorzien. En miljoenen baby's leven niet, uh, leven niet langer dan een dag... Als bevallen niet veiliger gemaakt wordt, dan wordt het millenniumdoel niet gehaald, waarschuwt Save the Children in het Nederlands Dagblad. Ja, in datzelfde Nederlands Dagblad ook aandacht voor prostitutie. Als het aan het Europees Parlement ligt, moet het kopen van seks namelijk strafbaar worden in de gehele Europese Unie. Vandaag wordt er naar verwachting ingestemd met een voorgestelde resolutie. En daarmee kiest het parlement voor een steun aan het zogenoemde Zweedse model. Dat stelt niet de prostituee, maar haar klant strafbaar. Legalisatie staat volgens het parlement gelijk aan toestemming... om andere pers personen seksueel uit te buiten. In de resolutie wordt, af, uh, wordt, wordt met afkeuring uitgesproken... Uh, over landen als uh, Duitsland en Nederland die prostitutie hebben gelegaliseerd. En Nederland wordt zelfs aangemerkt... als de belangrijkste bestemming voor slachtoffers van mensenhandel. Vijf jaar na de introductie van verplichte afspraken... komen vechtscheidingen steeds vaker voor, schrijft trouw. Sinds de invoering van het Ouderschapsplan in 2009... nam het aantal vechtscheidingen met zeker 15 procent toe. Ook agressief gedrag en depressieve gevoelens stegen... blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Zij zochten voor het ministerie van Veiligheid en Justitie... de effecten van het Ouderschapsplan op kinderen uit... Vooral een gelijkwaardig ouderschap sluit volgens de onderzoekers op problemen. Mensen gaan op hun strepen staan... en willen allebei de helft van de opvoeding op zich nemen... ook al was dat voor de scheiding niet het geval. Voor kinderen maakt de verdeling niks uit, blijkt uit het onderzoek. Wel geldt, hoe meer veranderingen, hoe slechter voor het kind. Teufesteren, dankjewel. Dat en meer leest u deze ochtend in de krant. Het Jamaikaanse antidopingagentschap Jatco doet vandaag uitspraak... over de Jamaikaanse sprinter Asafa Powell. De ex-wereldrecordhouder op de 100 meter testte in juni positief op het verboden middel oxylofrine. De zaak werd al een paar keer uitgesteld, maar als het goed is, krijgt hij vandaag eindelijk te horen of hij een dopingsschorsing krijgt. Paul opgelegd. Zelf, uh, die ontkent dat hij oxylofrine heeft uh, genomen en geeft de schuld aan zijn fysiotherapeut en zou de aanvullende voeding die Paul nam verdubbeld hebben. Aan de telefoon, dopingexpert Douwe de Boer. Meneer de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, oxylofrine, wat is dat voor stof? Er is een uh, stofje wat dan uh, een beetje lijkt op uh, adrenaline. Adrenaline zit uh, in, uh, in je lichaam of wordt door je lichaam gemaakt mm. en uh, zorgt, ervoor, ja, uh, zorgt ervoor dat je bloeddruk uh, in stand blijft, zorgt ervoor dat je hartslag uh, ook uh, onder andere gereguleerd uh, wordt. Yeah. En het lijkt daar een beetje op en zit onder andere in, in bepaalde voedingssupplementen. Ja, en het is dus verboden. Werkt het ook goed prestatiebevorderend dan? Uh, voor zover het werkt zal het een hele zwakke werking uh, hebben. En, uh, en op die zin, in die zin is het ook een... Uh... Een dopingmiddel die niet uh, heel, uh, heel zwaar is, maar hoogstens een hele lichte werking heeft. Ja, uh, hoe, hoe, hoe, uh, uh, uh, uh, hoe, hoe logisch zou het zijn dat hij dit middel bewust heeft genomen? Het is niet zo uh, logisch, omdat uh, op het moment dat hij het uh, nam, was het al bekend dat het verboden was. Uh -huh. En uh, ja, als je dan een voedingssupplement uh, ja, inneemt en bijvoorbeeld het staat vermeld op het etiket dat het erin uh, zit... Dan uh, had, hij op, uh, had hij na kunnen tellen op zijn vingers dat, het, uh, dat hij in problemen zou kunnen komen. Dat is ook iets wat hij geloof ik uh, claimt. Hij, hij claimt dat hij gecheckt heeft, uh, uh, of in ieder geval zijn, zijn, zijn, zijn begeleiders die zouden gecheckt hebben of er de doping in zat. En uh, het zou dan niet op het etiket hebben gestaan. En uh, of, uh, alleen achteraf zou gebleken hebben... Dat het, uh, dat het product, het voedingssupplement wat hij dan nou genomen zou hebben... Uh, daar zouden we wel in hebben gezeten, maar het, uh, het stond niet op het etiket. Ja, nou, nou legt u net uit dat uh, ja, zo prestatiebevorderend is dat oxylofrine dus ook weer niet. Uh, misschien ben ik daar heel erg naïef in hoor. Maar uh, kan het dan niet gewoon zo zijn dat, er toch, ja, dat hij dan per ongeluk heeft ingenomen... en dat dat, dat, dat hem ja, uh, nogal wat kan gaan kosten nu? Ja, ik denk uh, dat het uh, helemaal niet zo onwaarschijnlijk is dat dit uh, per ongeluk uh, is, uh, is gedaan. En uh, omdat het op de dopinglijst uh, staat, kan hij dus een, uh, een forse staf uh, krijgen. Het probleem is als het, alleen, als het uh, een, eenmaal in zijn urine is aangetroffen... Dan kunnen ze niet uh, zien of hij het nou bewust of onbewust uh, heeft gedaan. Dus de, degene die dan uh, ja, de overtreding uh, constateert, die, die, uh, die kan niet zeggen uh, van uh, ja het is bewust of onbewust genomen. En dan hanteren ze gewoon, uh, zijn ze gewoon heel simpel en zeggen ze van ja, uh, in principe ben je zelf verantwoordelijk. En uh, als het erin zit, dan zit het erin en dan krijg je straf. Ja, nou is Asafa Powell een van de, ja, van de grootste sprinters van het moment. Um, werd olympisch kampioen op de 4 keer 100 meter. Oud wereldrecordhouder op de 100 meter. Um, moeten we die prestaties nu toch, uh, ja, toch wat gaan uh, uh, ja, downgraden eigenlijk? Uh, zou het zomaar kunnen zijn dat, dat Paul de hele tijd heeft, heeft gerend op prestatiebevorderde middelen? Nou, ik denk wel, uh, omdat hij natuurlijk een, een topatleet uh, is, dat hij dan heel vaak uh, gecontroleerd is. En als hij het dan uh, regelmatig gebruikt zou hebben, dan was het al lang uh, opgevallen. Dus ik ga ervan uit dat het een uh, incident is. Mm -hmm. En in die zin uh, zal het hem uh, niet geholpen hebben om, uh, ja, om uh, zijn hele carrière... Uh, ...positief te beïnvloeden, dus het, het, het, het zal ongetwijfeld een, een, een incident zijn. Ja. Het, is, het, het is wel zo dat uh, in Jamaica heb je heel veel uh, atleten. En uh, er zijn heel veel atleten inmiddels, uh, ja, die worden geassocieerd met, uh, met, uh, met doping... Ja. Ja, de Jamaicaanse ploeg uh, in zijn hele breedte, die, uh, die heeft vooral veel negatieve belangstelling. Maar dat uh, Sava Powell uh, de op drie na snelste man van de wereld is, dat, uh, dat, dat blijft in ieder geval, uh, als het om dit, uh, deze zaak gaat, wel overeind. Dus uh, ja, veel topsprinters van Jamaica inderdaad werden ook in juni al betrapt op doping. Maandag werd uh, Veronica Campbell-Brown uh, al vrijgesproken. Uh, dus dat lijkt weer uh, een, een, een, een sisser toch, hè, voor dat hele Jamaica. Karelse dopingschandaal. Gaat het gaat het nu helemaal met een sisser aflopen? Ja, ik weet niet of dat zo, uh, zo simpel is. Hij heeft uh, toch min of meer uh, bekend uh, een voedingssupplement uh, gebruikt uh, te hebben en daar zou het dan, uh, dan in zitten. Mm. En uh, wat dan, uh, als je kijkt naar andere voorbeelden die dan vergelijkbaar zijn, dan krijg je toch minimaal uh, misschien wel een half jaar uh, straf. En uh, het andere voorbeeld uh, wat je uh, genoemd hebt... die werd dan vrijgesproken omdat het lab een fout gemaakt mm. zou hebben. Ander verhaal dus. Precies, dat is een, een iets ander verhaal. Over een ander verhaal gesproken... nu we toch een uh, doping-expert aan de lijn hebben... de Olympische Spelen in Sochi die zijn nog maar net voorbij. Uh, of het volgende schandaal lijkt daar ook alweer aan staan. De Russen zouden volgens het uh, Duitse WDR al tien jaar xenongas gebruiken. Wat is dat eigenlijk? Ja, Xenon is een, uh, een gas wat ze dan uh, vermengen met, uh, met zuurstof. En uh, het idee is dat als je dat dan uh, vermengt met, uh, met, met, met zuurstof... dan krijg je dus eigenlijk uh, minder zuurstof naar binnen dan je dan misschien zou, uh, zou willen. Okay. Het lichaam denkt dan van uh, help, uh, ik krijg te weinig zuurstof uh, binnen... Okay. En die gaat dan uh, ja, een hormoon maken. Dat is dan het EPO, wat ook wel uh, misbruikt wordt. Ja. En die gaat het dan van nature maken. En dan is het simpel idee dat als je dat van nature gaat maken... dan krijg je dus meer uh, rode bloedcellen. En dan zou je meer zuurstof kunnen transporteren. En dus harder kunnen lopen. Ja, een soort van trainingsmethode dus, dus eigenlijk. Maar tien jaar, uh, dat is nogal een beschuldiging. Wat zouden de gevolgen zijn als de Russen dat al daadwerkelijk uh, zo lang aan het doen zijn? Uh, nee, achteraf kun je dat niet meer corrigeren, ook al omdat je niet uh, uh, kunt uh, bewijzen. Nee. Uh, het enige wat je kunt doen uh, is het nu op de dopinglijst zetten en uh, erop uh, gaan, uh, gaan controleren. Dus ik denk niet dat dat uh, onmogelijk uh, is. Alleen uh, bij dopingcontroles nam je nu een bloedmonster en een, uh, en een urinemonster. Dat een, uh, dat daarin zul je het uh, niet aan kunnen tonen, dan zul je... De, ja, de uitademlucht, dus de lucht die iemand uitademt... zou je op moeten vangen in een zak. Okay. En uh, dan zou je dat moeten analyseren. Dus ik denk dat het wel technisch mogelijk is om erop te controleren. Ja. Alleen ja, je moet dan weer extra werk doen om, uh, om dit aan te kunnen tonen. Ja, en als het al tien jaar aan de gang is, is dat natuurlijk een, een lastige. Ja, uh, het is toch zo, uh, tot slot. Uh, sporters blijven steeds de grens uh, opzoeken. En het lijkt er toch op dat we er met z'n allen steeds een beetje achteraan aan het hollen zijn. Ja, absoluut. Ik denk, maar ik denk dat dat ook kenmerkend is voor topsport. Dus uh, tops, topsport zullen altijd grenzen opzoeken. En dan hopen ze altijd dat zij een andere grens uh, ja, opzoeken dan een, uh, een collega. Dus dat, is, dat hoort bij topsport. En uh, dat zal ook bij topsport uh, horen. Dus uh, we zullen vandaag het ene probleem oplossen... En uh, dan zullen ze vervolgens weer uh, ja, een, een andere grens proberen uh, ja, op te zoeken. Dus dat, dat hoort bij, uh, bij topsport. En sommige dingen mogen wel en sommige dingen mogen niet. En uh, Xenon is altijd typisch een voorbeeld dat dan uh, uh, waarschijnlijk niet mag. Nee, precies. En vandaag uh, verschijnt dus uh, uh, de Jamaicaanse sprinter Astafa Powell... voor het Jamaicaanse antidopingagentschap Jatko. We gaan het uh, volgen. Dankjewel, dopingexpert Douwe de Boer. Oké, okay, graag gedaan. Ik had nog nooit van de Nederlandse serie Max Billy's Drill Machine Girl gehoord. En toch is hij genomineerd voor een grote internationale televisieprijs. We praten straks met producent uh, Jeroen Koopman. Maar eerst deze klassieker: Zin Aha. in ook. Zin in economie. Even terug naar uh, wat is het, de jaren tachtig met AH en Take On Me uit Denemarken op Radio 1. Vijf en een half minuut voor half vijf alweer. Nederlandse films en series niet goed, dan mag je van het nu aan gaan twijfelen. De Nederlandse webserie Max and Billy's Drill Machine Girl is namelijk genomineerd voor een International Digital Emmy Award. In Max en Billy's Drill Machine Girl dromen Max en Billy van een carrière als regisseur. Ik ga rechten studeren, ik ga films maken. Ze slaan de handen ineen om samen de allertofste horrorfilm ooit te maken. De ah! Drill Machine Girl. Nou een interactieve serie over vriendschap, liefde jezelf durven zijn. Ik, uh, ik wel, ik ben wel gepest. Maar vooral over film. Ik weet alles van film. Bijzonder aan deze serie is dat het een webserie is. Jeroen Koopman is producent van de serie die geproduceerd is voor Filmmuseum AI. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. Ja, een interactieve webserie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is eigenlijk... Uh, uh, wil het zeggen dat het niet alleen een serie is... maar dat daarbij... Uh, een online platform hoort... een film en een filmfestival. Mm -hmm. En dat de kijker daar op allerlei verschillende niveaus... Uh, aan mee kan doen. Ja, op en, welke manier? Uh, nou, en door zichzelf ook op te geven... voor het filmfestival waar Max en Billy... de fictieve karakters uit de serie... zichzelf ook voor willen opgeven. Dus op een gegeven moment in de loop van de serie... ze zetten alles op alles om hun, hun film te maken... en die ingezuurd... Mm -hmm te krijgen voor het, voor het Movie Zone Filmfestival. En dat blijkt dan op een gegeven moment ook echt te bestaan. En dan kan de kijker daar, daar ook aan meedoen. Ja. Met, zijn, met zijn eigen film. Nou, een interactieve webserie... dan uh, ben ik toch al heel erg snel geneigd om te zeggen... dat ik dan zelf ook kan meebeslissen over het script. Ja, maar dat is in dit geval niet. <lacht> <lacht> ja. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei niveaus van interactiviteit. Hè. En dat, dat kan zijn, beslis je mee over wie erin meespeelt. Of misschien inderdaad het script... Um, uh, maar dat kan ook zijn dat je dus zelf onderdeel wordt van de serie door er zelf aan mee te doen. Mm -hmm. um, ja. En je eigenlijk naast de karakters in de serie te scharen en op die manier uh, ja, met hun mee te werken naar hetzelfde einddoel. Ja. Ja. En, de, en de serie biedt dan in de loop van het proces van afleveringen de kijker eigenlijk allerlei handvatten om ja, filmtips en trucs uh, te geven... Uh, zodat diegene ook echt uh, daarmee aan de slag kan. Ja. Dit project is gemaakt in opdracht van Film Museum I. En uh, hun jongerenproject, Movie Zone. Um, ja. Wat was de opdracht die, die je uiteindelijk hebt meegekregen als producent? Nou, het was uh, eigenlijk heel leuk. Ze hadden een, uh, eigenlijk een pitch uitgeschreven bij een aantal partijen. En hun wens was: uh, en is, wij willen, wij willen jongeren enthousiasmeren voor film. En dan niet om films te gaan kijken in een bioscoop, maar. Uh, om meer te leren over film, filmgeschiedenis, filmmaken... Mm. en misschien zelfs te enthousiasmeren om zelf films te maken. Um, en daar wilden ze een brede doelgroep bij bereiken. Um, en eigenlijk heel erg een educatief doel, zeg maar. Hebben. We willen jongeren iets leren. Yeah. Uh, ze wilden dat op een vernieuwende manier aanpakken. En wij waren eigenlijk... Ze um, hadden niet per se bedacht dat dat dan een serie moest worden. Um, en we hadden eigenlijk gepitcht een serie over twee jonge filmmakers. Mm. En dan... Uh, maar die op het moment dat je hem op een online platform bekijkt, eigenlijk een extra laag krijgt. En daar zit dan zeg maar de educatie. Dus de filmgeschiedenis en de filmtips. En daaraan gekoppeld is aan een filmfestival waar de jongeren ook echt zelf een film voor kunnen insturen. Ja, maar Jeroen, een, digital, een International Digital Emmy Award, daar ben je voor genomineerd. Wat, wat is dat precies? Ja, dat is... Um, um... Nou, dat is een Emmy. Uh, je hebt, je hebt de, de Emmys natuurlijk, die, die kent iedereen. Ja. En dit is eigenlijk een digital tak. Dus dat is um, um, ja, voor projecten die zich zeg maar, een beetje in de digitale wereld uh, afspelen. Ja, en daarbinnen heb je een aantal categorieën. Uh, We zijn in de children en Young Teens of iets dergelijks uh, category ge, genomineerd. Ja. En uh, met nog drie andere. Dus maar dus is wel ik, echt, uh, echt de crème de la crème, zeg maar. Ja, ja, dat begrijp ik wel, ja. Kijk, nou. <laughs> dat is wel heel leuk. Ja. Hey, de, de, tot slot, uh, tegenwoordig de, de staat de techniek uh, voor niets. Uh, interactieve series uh, komt, uh, komt steeds meer eigenlijk naar boven. Gaan we, gaan we ze steeds meer zien? Nou, zeker, zeker online series. Ik wil niet zeggen dat ze per se allemaal ook echt interactief uh, moeten zijn. Um, um, maar je ziet natuurlijk steeds meer dat de kijker, zeker de jonge kijker, verschuift naar online. Uh, en dat uh, daar heel veel kijkminuten worden besteed en, en, en dat je daar dus ja, steeds mooiere en nieuwe en specialere dingen kan doen die je op tv niet had kunnen doen omdat, ze, gewoon omdat de techniek het niet toelaat um, of omdat de zenderbasis het niet toelaat. Mm -hmm. En nu kan je natuurlijk in eens zin breder meer, uh, en als het dan ook nog werkt, ja, dan heb je natuurlijk een case waar je mee verder kan bouwen. Ja. Wanneer ga je die International Digital Emmy Award ophalen? Kijk. Ik heb op de, op, de, op de plank. Heel goed. Nou, dan bellen we je tegen die tijd weer als je hem echt daadwerkelijk binnen hebt. Uh, ja, Jeroen ja, Koopman. Producent van Max and Billy's Drill Machine Girl. Uh, heel erg bedankt en uh, nog een hele fijne woensdag. Oké, okay, dankjewel. En daarmee is het zo'n dus beetje half vijf geworden. Het Nieuwsminuut. Steun Verstegen met laatste nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij een woningoverval aan de Zijde Windestraat in Rotterdam is een vrouw neergeschoten. Ze is met een schothond in haar buik naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar verdere details over haar toestand ontbreken. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval. Agenten hielden ook nog een tweede man aan, maar die bleek niets, niets met de zaak te maken te hebben, wel wordt er gezocht naar nog andere mogelijk betrokkenen. De politie zei er meteen bij dat uh, de overval niet uh, is te linken aan de vuurwerpergevaarlijke, het vuurwerpergevaarlijke stel waarop al dagen jacht wordt gemaakt. In Egmond aan Zee zijn twaalf woningen ontruimd... wegens een brand in een naastgelegen houten huis met rietendak. Tien bewoners kunnen vanwege de grote rookontwikkeling... in de nacht niet terug naar hun woning en uh, verblijven inmiddels elders. Wat begon als een binnenbrand met veel rookontwikkeling... werd al snel een grote brand waarbij de vlammen uit het dak sloegen. Het pand dat mag als verloren worden beschouwd. De bewoners uh, waren niet aanwezig toen de brand uitbrak... en brandweerlieden laten het vuur gecontroleerd uitbranden. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Oeganda ontboden... Op die manier wil hij duidelijk maken hoe teleurgesteld Nederland is over de anti-homo-wet die de Oegandese president heeft ondertekend. Dat hebben Timmermans en zijn collega Ploemen van ontwikkelingssamenwerking dinsdagavond gemeld aan de Tweede Kamer. Ook gaven ze aan dat de Nederlandse ambassadeur eerder de zorgen van het kabinet over deze kwestie al heeft overgebracht. Tot nu toe heeft Nederland alleen de 7 miljoen euro aan hulpgeld stopgezet. En dan nu het weer met Stein van Antwerpen.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 Richting het weekendtemperaturen, beneden de 20 graden en aanhoudend wisselvallen. Het nieuwsminuutje. Laten we zich niet bedonderen door radio. Hey, dit was het weerbericht van 26 juni 2013. Dat is alweer even geleden, maar dan kunt u in ieder geval even... Terugdenken aan hoe dat was. Nou, het uh, is alweer een tijdje voorbij in ieder geval, uh, die uh, mooie zomer. Uh, oh, we hebben het weerbericht nog. Nou, doe maar nou ik zal ik het heel kort even heel kort. houden. Ja. In het westen van het land de meeste kans op zon... en de temperatuur stijgt tot een graad of 9. Nou, dat is kort maar krachtig. Ja. Prima, hou jij van egeltjes, Robert? Ik hou helemaal niet van egeltjes. Nou, toch uh, uh, moet jij in Utrecht uh, meer plek voor ze maken in de achtertuin. De tegels eruit, de egels erin. Dat is volgens mij het hele idee. En we gaan er zo meteen over bellen met de Partij voor de Dieren in Utrecht, maar eerst de lange versie van de plaat van het jaar 2013 van Daft Punk. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Uh, the force of beginning.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 night for good fun i'm up all night to get lucky we're up all night to the sun we're up all night to get some We're up all night to get lucky Defpunk en Get lucky brengt de tijd op acht minuten over half vijf. Iedereen uh, wil toch een egeltje in de tuin? Toch? Uh, mm, ja, misschien. Ja? ja? Nou, het is in ieder geval wel wat de Partij van de Dieren in Utrecht wil. In egeltuinen in plaats van tegeltuinen. En daarvoor woord, uh, voeren ze vandaag actie. Ja, een speciaal huisje voor de egels is het begin voor een egelvriendelijker Utrecht. Want al die tegels, daar houden die stekelijkere beestjes niet zo van. Uh, goedemorgen, Jennifer Bloem. Goedemorgen. Ja, vandaag een actie voor een egelvriendelijker Utrecht. Wat uh, houdt die actie precies in? Ja, dat klopt. Uh, we houden vandaag een actie om meer aandacht te vragen voor de egel. De egel uh, is een beschermde diersoort. En we horen steeds vaker van, uh, we zagen vroeger nog een egel in de tuin, maar nu zijn ze er niet meer. En het, het is ook zo dat uh, het aantal egels landelijk gezien uh, is afgenomen... En uh, wij willen dus uh, aandacht vragen voor, uh, voor egels in steden... die het toch moeilijk hebben met ook drukke verkeerswegen... steeds meer betegelde tuinen. En uh, we gaan dus onder andere een egelhuisje plaatsen. En uh, we willen graag ook dat de gemeente meer uh, aandacht gaat vragen... voor bijvoorbeeld uh, natuurvriendelijk uh, tuineren. Omdat het ook heel goed is voor mm -hmm. de egels. Maar, maar zo'n egelhuisje, wat is dat dan? Dat is een uh, heel klein huisje met een opening waar een egeltje doorheen kan. En die kan daar uh, lekker uh, droog een uh, winterslaap gaan houden. Of een uh, nestje uh, met jongen uh, gaan bouwen. En het is een uh, veilig plekje waar die beschut uh, zit. Ja, maar moet ja. een egel. Wat, wat heeft een egel te zoeken in de stad? Uh, egels die, uh, die leven vaak in stedelijke omgevingen. Uh, die, uh, die kunnen daar gewoon goed leven. Het is wel belangrijk dat er uh, voldoende groen is in steden. En uh, dus ook dat er struiken zijn en lage beplanting. En uh, voor bijvoorbeeld tuinen is het heel nuttig dat er egels zijn. Omdat die uh, zorgen voor een natuurlijk evenwicht in de tuin. Verklaar je nader? Ik heb, waar, waar, waar gaat het dan om? Uh, het gaat erom dat er dan een, uh, een natuurlijk evenwicht in de tuin is. Bijvoorbeeld, uh, egels zorgen ervoor dat andere kleine. Ze eten andere kleine beestjes, zoals slakken. En. Uh als, als, dat gewoon, als er egels zijn, dan, dan gaat dat dus gewoon veel beter. Uh, je ziet ook wel dat mensen soms uh, gebruik gaan maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Uh, dat ze bijvoorbeeld uh, gif gebruiken tegen slakken. Maar uh, dat is dus niet, helemaal niet nodig. Uh, zorg gewoon voor dat er egels in je tuin zijn. En dan, uh, dan heb je dat soort dingen allemaal niet ja. nodig. Ja. Is, is, is, dit, is dit nou jullie speerpunt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht? Een egelvriendelijk Utrecht? Het is niet ons grote speerpunt. Uh, het is wel een van de dingen die we graag willen... maar dat willen we vooral breder trekken. Bijvoorbeeld natuurvriendelijk tuinieren. Dat is uh, ook heel goed voor, uh, voor mensen... want uh, chemische die zijn uh, slecht voor de hersenen... van bijvoorbeeld uh, vooral kinderen en jongeren... En uh, nou, dat, dat is dus goed om, uh, om dat minder te gaan gebruiken. En ook groen, uh, meer groen in de stad is wat we willen voor de egels, maar ook voor de mens. Want uh, als er meer natuur is, dan uh, gaan mensen ook meer uh, bewegen en uh, dat ja. is gezond. Ja, maar als ik nou in mijn achtertuin gewoon een mooi terras wil hebben waar ik mijn, uh, mijn uh, dure barbecue op kan zetten... Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk. Iedereen mag het zelf bepalen. Ja. Maar wij uh, vinden het wel uh, belangrijk ook dat de gemeente helpt met het uh, voorzien van informatie. Ja. Ja. Levert dat ook nog wat op, uh, zo'n egel in de achtertuin? Ja, het zorgt dus uh, voor een uh, natuurvriendelijk uh, voor een, uh, natuurlijk evenwicht... En verder is het ook uh, best wel leuk, denk ik... als je af en toe een egeltje in je tuin ziet lopen. Ja, Mevrouw Bloem, kunt u zich voorstellen... dat een van de belangrijkste punten die uh, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt besproken... is de decentralisatie van de zorg. En dan komen jullie met een egelvriendelijk Utrecht. Het, ik, ik kan me voorstellen dat mensen daar, daar hun vraagtekens bij zetten bij zo'n campagne dan. Nou, het is niet dat wij alleen uh, een egelvriendelijk Utrecht willen. Het is een van de dingen... En uh, uh, wat we willen is bijvoorbeeld meer groen in, in steden. En dat willen we niet alleen zodat de dieren uh, beter kunnen zich verspreiden over de stad. Dat willen we ook vooral omdat het gezond is voor mensen. Uh, het werkt ook preventief voor mensen. Um, en als er dus meer natuur is in de stad, worden mensen ook minder snel ziek. En dat is weer uh, goed voor bijvoorbeeld de, de zorg. Wat ook een van de grote thema's uh, is deze gemeenteraadsverkiezingen. En tot slot, één cijfer noemen. En hoeveel zetels gaan de, gaan de egels u helpen? Uh, wij, uh, wij denken dat we twee zetels gaan halen. Twee zetels, duidelijk. Ja. Jennifer Bloem van de Partij voor de Dieren in Utrecht, hartelijk dank. Ik, uh, Dankjewel. <laughs> Ik vond je toch wat uh, stekelig, Robert. <laughs> <laughs> <is> nou, helemaal <laughs> niet, helemaal niet. Nou, iets heel anders. We hebben de afgelopen twee weken uh, ja, een waarschouwspel mogen, uh, huh? mogen aanschouwen. Schouwspel mogen aanschouwen, nee. Ja. ja um, we hebben een stortbui aan Nederlandse medailles uh, uh, uh, zien, zien vallen in Sochi. Ja. En uh, we pakten in totaal 24 medailles. Maar liefst vijf van die plakken werden gewonnen door Zwollenaar. Ja, en daarom worden Ronald Mulder, Michel Mulder en Lotte van Beek... vandaag gehuldigd in Zwolle. Samen met Erbe Wennemars zal burgemeester Henk Jan Meijer de sporters in het zonnetje zetten. Goedemorgen, meneer Meijer. Goedemorgen. Heeft u er al zin in? Ja, nee, dat is natuurlijk een van de mooiste dagen van uh, dit jaar. mag ik aanneem een uh, fantastisch succes voor Zwolle. Ja, en wa waar en wanneer worden ze gehuldigd? Uh, vanmiddag om vijf uur uh, op het Grote Kerkplein. Dat is het plein voor het uh, stadhuis. En vanaf vier uur uh, zal er al een band uh, optreden op het uh, podium. Dus uh, kom op tijd, zou ik zeggen. Dat is een hoop te doen dus. Uh, uh, en ik kan me voorstellen dat u trots bent. Ja, ik ben heel trots. Dus... Uh... Uh, een geweldige prestatie. Uh, Ronald en Michel zijn natuurlijk al jaren uh, uh, aan de top. Eerst met inlineskate en daarna met, met sprinten. Lotte van Beek wat uh, korter. Maar dat ze nu alle drie uh, zo pieken uh, in deze periode bij Olympische Spelen. Uh, geweldig. Ze zijn er geweldig trots op. Vandaag dus die huldiging. Hoe gaan jullie de sporters huldigen? Nou ja, uh, over het algemeen willen <laughs> mensen ze gewoon toejuichen. Uh, en uh, we hebben Ermen Wennemars als uh, spreekstalmeester. Dus die zal ongetwijfeld de spanning opvoeren. Uh, ja, dat is ook een zwollemaar uh, natuurlijk. Ja, die zal ongetwijfeld nog wel even terughalen. De, de, de races en de prestaties. En dan uh, nou, is het natuurlijk een enorme luxe dat je drie uh, zwollemaaren mag huldigen. Uh, in het verleden heb ik Ermen Wennemars als wereldkampioen sprint al uh, mogen huldigen. Maar uh, drie op een podium is wel heel veel luxe. Ja, Krijgen ze nog iets van de, van de gemeente Zwolle? Komt er nog een cadeautje aan te pas? Ja, ze krijgen ongetwijfeld iets. Maar laten we dat maar even tot vanmiddag vijf uur uh, geheim laten. <laughs> u, u moet nog even langs een warenhuis, uh, begrijp ik. <laughs> het, uh, het komt allemaal in de orde, maar dat ga ik u nu niet verklappen. <laughs> hoe, hoe, hoeveel mensen passen er eigenlijk op het, uh, op het grote kerkplein? Ja, ik, ik denk zo'n vijf, uh, zesduizend. Uh, we hebben daar uh, tien jaar geleden uh, FC Zwolle ooit gehuldigd. Uh, als kampioen van de Jupiler League. Uh, nou, als het iets te. Uh, dat, dat ging toen wel. Uh, maar later werd Pex Wolle weer kampioen en toen hebben we al naar het grote plein gekeken. Maar we vinden dit vlakbij het Stadhuis wel een mooi intiem plein. En als het iets te vol zou worden, hebben we een scherm uh, op de Grote Markt. Dat is aan de andere kant van de kerk, dus vlakbij. Ja, we hebben, u had het zelf al over Erwin Wennemars, die heeft u zelf ooit gehuldigd. Uh, Tex Wolle, f uh, FC Zwolle er toen de tijd uh, al gehuldigd. Zwolle is een aardige sportstad, hè? Ja, ik heb al een keer op, op, op het podium uh, gestaan de... Nou, we hadden een paar weken geleden hier het sportgala en als je dan ziet dat uh, Rotterdam van Beek en Michel Mulder uh, zijn de sportkampioen en dat een, een, nou, een, een goede wielrenster als Kirsten Wild niet eens uh, uh, uh, sportvrouw kan worden. We hebben ook de nationale volleybalkampioen, Landstede Volleybal. Dus uh, veel uh, goede sportprestaties in Zwolle de laatste tijd. Ja, en weer een huldiging dus. Ja, maandag zijn natuurlijk alle Olympiërs ook al gehuldigd in Assen. Uh, dinsdag nog medaillewinnaars in Den Haag. Uh, uh, die die sporters worden nog wel geleefd zo na de Spelen. Is, is, ja. Zitten ze nog te wachten op zo'n huldiging? Nou, ik uh, was uh, in de Ridderzaal uh, uh, gistermiddag. En uh, uh, ik heb ze natuurlijk even gesproken daar... En ze begonnen spontaan uit zichzelf over de huldiging in Zwolle, omdat ze dat toch wel heel leuk vinden. Ze zijn hier opgegroeid, ja. heb je natuurlijk veel vrienden, dus er staan dan ook heel veel mensen op het plein die ze ook zelf uh, kennen. Ze hebben ook zelf een gastenlijst voor de afterparty uh, opgesteld. Uh, oh, okay. Dus ik had het idee dat dit wel uh, een opklimmende reeks huldigingen was met uh, Zwolle als hoofd. Mensen ja, zitten wel uh, te wachten op, op dat feestje in, in Zwolle, met muziek dus ook, u zei het al. Ben ik wel benieuwd, ja. wat, wat is er te zien op het podium uh, vanmiddag? Nou, eerst, uh, that's what she said, dat is een, uh, hij heeft een coverband die daar ook een prijs mee gewonnen heeft uh, vorig jaar. En dan, uh, nou, als de huldiging op het hoogtepunt is, zal uh, Rico uh, van uh, opgezollen uh, met, een, uh, met die formatie die er staat... Uh, nog het nummer, uh, als je bent, heb je vrienden uh, te horen brengen... van uh, Zwolle naar Herman Brood. He, he, en vrienden, gecomponeerd door uh, Harry Vrienden. Ja, ja, ja, ja. Uh, uh, uh, no, nog één nog kritische noot dan. Uh, uh, uh, Bob slechter mee Kamphuis. Geboren in Zwolle natuurlijk vierde in de strijd om een medaille in de tweemans Bob. Die mag niet het podium op vanmiddag. Nou ja, ik, ik, ik, ik denk als we haar wel hadden gevraagd... hadden ze gezegd, je, je sleept alles erbij... Uh, dus dat is altijd wat dubieus. We hebben zeker met haar mee geleefd. Ze is in Zwolle op school geweest en heeft hier bij de Atlantiek gezeten. Maar ze woonde in Hattem. woonde nu al jarenlang in Amsterdam. Uh, ja, dan gaan apelgemeentes erom strijden wie haar mag huldigen. Dus uh, ja. nou, we hadden niet veel contact met haar. Uh, ook voorafgaand aan de spelen. Dat gold voor de andere drie niet. Ik ben ook zelf naar het Olympische kwalificatie in Heerenveen gegaan om. Uh, de kwalificaties te zien. Dus Michel Ronald en Lotte, uh, ja, die is geen kind aan huis hier en uh, nou, uh, die wilden ook graag eens Zwolle gehuldigd worden. Vanmiddag dus een uh, massa op het Grote Kerkplein. Um, kunnen we aan het einde van het voetbalseizoen ook uh, weer een hele menigte verwachten als Pek Zwolle wordt gehuldigd omdat ze Europees voetbal hebben gehaald? Nou, ja, we zijn uh, gewend aan de huldigingen, dus dan uh, halen we weer een draaiboek uit de kast. Maar uh, altijd heel voorzichtig zijn, maar ook uh, in de halve finale van de beker. Uh, dus uh, uh, acht uh, de competitie. Dus uh, uh, de kansen zitten er nog in, maar uh, niet te vroeg juichen. Dat hebben we drie jaar geleden gedaan. En toen moesten we een jaartje wachten voor we kampioen werden. Laten we ons maar eerst richten op vanmiddag. Want om vijf uur arriveren Lotte van Beek, Michel Mulder en Ronald Mulder... op het Grote Kerkplein in Zwolle voor de huldiging. Burgemeester Henk Jan Meijer, veel plezier vandaag. Ja, ik verheug me erop. En daarmee is het bijna 10 minuten voor 5. Dit is WNL op Radio 1. Deze band stond gisteren in Groningen in de Oosterpoort. En vanavond in een stijf uitverkocht Tivoli in Utrecht. Luister naar editors. Dit is a ton of love. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful. All the things that you have Now bathe my idol soul clear Desire Desire Desire Morgen, u luistert naar Nu Al Wakker op uh, Radio 1. Het is inmiddels zeven uh, voor vijf. Ja. Maandag lekt een uh, pijnlijk telefoongesprek... tussen de Turkse premier Erdogan en uh, zijn zoon Bilal uit. Daarin bespraken ze hoe laatstgenoemde grote sommen... contant geld uit hun huis in veiligheid moest brengen. Nou, gisteren kwam de premier met een snelle en doortastende reactie. De uitgelekte fragmenten zijn nep en hij is woedend. Nou ja, hoe het ook zij, dit nieuws zorgt voor de nodige onrust in Turkije. Correspondent Tantunali, goedemorgen. En goedemorgen. Ja, uh, grote commotie. Uh, we laten berichten over, uh, over rellen in diverse, diverse steden. Hoe zit dat? Het klopt. Uh, vannacht uh, in reactie op uh, het uitgelekte tape zijn de mensen in verschillende steden de straat gegaan. In Istanbul ook onder andere, waar ik uh, me bevind. En uh, andere grote steden als Ankara en Eskeseer. En die demonstraties zijn eigenlijk, uh, zoals we het afgelopen half jaar gewend zijn geraakt... Uh, door de oproeppolitie uh, met uh, waterkanonnen en uh, traangas uh, neergeslagen. Hm. Nou, het het gaat, gaat dus allemaal om een gelekt uh, telefoongesprek uh, tussen premier Erdogan en zijn zoon Bilal. Um, waar komen die gesprekken nou, uh, nou vandaan? Dat is een hele goede vraag. Uh, ja, dit is eigenlijk... Uh, ...moet in het licht worden gezien van een groot corruptieonderzoek... ...dat uh, twee maanden geleden van start is gegaan... ...toen op 17 december vorig jaar werden tientallen mensen met nauwe banden... ...met de regerende ak-partijen van hun bed gelicht op verdenking van corruptie. En uh, allen wordt aangenomen dat deze arrestaties het werk waren van de Gulen-beweging... Uh, ...misschien wel bekend, een beweging mm -hmm. geleid door de islamitische prediker Fethullah Gulen... ...die in de VS woonachtig is en die heeft veel volgelingen in Turkije... Uh, ...onder andere binnen de politie en het justitieel apparaat... En wat eigenlijk nooit erkend is dat uh, die beweging achter de uh, arrestaties zit. Uh, wordt dat al uh, aangenomen dat het het geval is? Um, en ja, Erdogan en Gulen waren vroeger bondgenoten en die zijn uh, gebroerder geraakt. En uh, onder andere ook in de inlichtingendienst uh, heeft Gulen uh, aanhangers. En, ja, dus Gulen mogen, gewoon, Gulen mogen we gewoon als een grote tegenstander van er Erdogan op dit moment uh, zien? absoluut. En, en, en sinds dat corruptieonderzoek, uh, dat twee maanden geleden, dus van start is gegaan, ja, is het een, uh, eigenlijk een oorlog uh, oud in the open geworden. En uh, ja, de gelekte telefoongesprekken die de afgelopen week zijn uitgelekt, uh, komen uit dat straatje, kunnen we vrijwel zeker zeggen. Ja, heeft, heeft dat nou een speciale reden dat het nu exact uh, deze week uh, naar buiten komt? Nou, we hebben gezien dat de afgelopen weken verschillende telefoongesprekken zijn uitgelekt. Nee? Dit was uh, met afstand de meest expliciete. Hè? Dus, als je al aankondigde, Erdogan um, ja, vertelde zijn zoon nadat de Koopzongens van start was gegaan. Um, hoe hij geld, uh, dat ook in hun huis zich bevond, uh, moest verdonkeren manen. Nee? Uh, er komen verkiezingen aan. Uh, op 30 maart zijn er lokale verkiezingen. En de Glamweging is er alles aan gelegen om uh, Erdogan uh, niet te veel te laten winnen nee. en dat, dat is de timing van, uh, van, de, van de lek. Ja, ja, ja. Erdogan die, uh, riep dus direct dat het leugens zijn, uh, hoe geloofwaardig mm -hmm. is dat? Ja, dat kunnen we eigenlijk niet met 100% zekerheid zeggen. We kunnen wel zeggen dat Erdogan de schijn uh, behoorlijk tegen heeft. Mm -hmm. Er waren gisteren experts die uh, verklaarden dat de opnames echt waren... en er waren experts die verklaarden dat de opnames nep waren. Ja. Uh, de experts die verklaarden dat ze echt waren, die hadden een naam en die werden aangedragen door internationale persbureaus zoals Reuters. Ja. En de experts die verklaarden dat ze nep waren, die hadden geen naam en die werden aangedragen door regeringsgezins kranten. Ja. Er dan zelf ontkende ontken, inderdaad, uh, direct nadat de opname op YouTube verscheen, publiceerde het ministerie van Algemene Zaken een Verklaring, waarin inderdaad de tapes uh, een immorele montage werden genoemd. Maar gisteren erkende Erdogan wel zelf, we zijn afgeluisterd. En dat was vanuit het oogpunt van beeldvorming niet erg handig. Hij is dus wel afgeluisterd, maar deze opnames zijn dan net niet echt. En tenslotte sprak Erdogan bij eerdere telefoongesprekken, uh, waarin ook zijn stem te horen was, niet uh, tegen dat ze echt waren. En al deze zaken maken dat Erdogan de schijn behoorlijk tegen heeft. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar beide kampen, die zullen wel een eigen werkelijkheid op nahouden. Uh, het ja, dus hoe dan ook uh, ja, een, een flinke deuk in het uh, politieke imago van, uh, van Erdogan en de AK-partij... dat de laatste tijd toch flink uh, bedoezeld is geraakt. Ja, want dat is wel een interessante. De, de steun voor Erdogan lijkt toch uh, uh, uh, flink af te nemen in het land. Uh, um, ja, is er eigenlijk nog wel sprake van steun voor die man? Ja, uh, Er is zeker sprake van steun. Uh, ja, het is een heel gepolariseerd land natuurlijk. Turkije is een cliché, maar wel een heel erg waar cliché. Er gingen gisteren flink wat mensen de straat op, uh, uh, in verschillende grote steden zoals ik al aangaf. Mm. Um, maar er zijn ook andere mensen en uh, die zitten thuis televisie te kijken binnen. Mm. En die hebben geen smartphone en die zitten niet op Twitter. En ja, als je de televisie aan hebt staan, dan hoor je continu uh, Erdogan uh, praten. Uh, en die heeft het erover dat er allemaal buitenlandse machten en lobby's uh, zijn die Turkije klein willen houden. Op het moment dat de oppositieleider iets over het uitgewerkte telefoongesprek... of iets anders kritisch zou zeggen, dat gebeurde gisteren... dan schakelt het tv-kanaal plotseling over op een ander onderwerp. Hm. Um, ja, de oppositie is hard tegenover Erdogan. Ik, uh, ik las een quote uh, van een van de oppositieleden. Of stap in je helikopter, of stap op. Um, um, hm. Dit kan toch niet lang duren meer? Nou... Er heeft dus wel degelijk nog uh, flink wat steun van de bevolking. Het, het is ook de vraag hoe groot de steun is. Maar uh, de afgelopen jaren hebben ze flink wat verkiezingen gewonnen, allemaal met uh, ja, rond de 50 procent. Uh, de steun zou zeker niet groter zijn geworden, maar de achterban is behoorlijk trouw. En, en, en uh, ja, het zou best nog wel eens eventjes kunnen duren. Uh, dus economisch gaat het behoorlijk slecht. De lira keldert. Investeerders worden onrustig en de centrale bank grijpt uh, in. Um, maar ja, heel erg afhankelijk van hoe de verkiezingen verlopen, zal het zijn om 30 maart aanstaande. Dus. Al met al staat uh, premier Erdogan in ieder geval zeker wel onder druk. Zeker nu, uh, afgelopen uh, avond, er veel uh, ja, rellen zijn, uh, zijn uitgebroken in verschillende Turkse steden. Tantunali vanuit uh, Turkije, hartelijk dank en uh, nog fijne woensdag. U luistert naar Nu al wakker van WNL op Radio 1. Bijna vijf uur, zometeen het NOS-journaal. En daarna een uur dat in het teken staat van onderwijs. Dat doen we onder andere met uh, D66-kamerlid Paul van Menen. Want D66 mag geld uitgeven. En we hebben een vertrekkende juf.